De tentenkampbewoners hoeven in die maand niet mee te werken aan een terugkeer naar hun land van herkomst. Van der Laan en deze tien gemeenten gaan daarmee in tegen het beleid van staatssecretaris Teven van Justitie. Teven benadrukt dat mensen die zijn uitgeprocedeerd het land moeten verlaten en niet moeten worden opgevangen. Maar het ministerie tilt niet al te zwaar aan het initiatief van Van der Laan. Volgens een woordvoerder hebben gemeenten de vrijheid om dit soort kwesties op een andere manier aan te pakken.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 AMB verkeersinformatie Er staan nu nog 15 files, nog geen 50 kilometer bij elkaar opgeteld. De files lossen snel op, maar dan niet op de A1 richting Amsterdam. Tussen Naarden en Muidenberg staat 4 kilometer. En op de A6 vanuit Lelystad naar Muidenberg... staat tussen Almere Haven en het knooppunt Muidenberg 8 kilometer file. Er is dus een ongeluk gebeurd, de linkerreis ook is dicht. Op de A9, ook maar Amstelveen. Daar staat tussen Beverwijk-Oost en het knooppunt Raasdorp nog 6 kilometer.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 NOS Radio 1-journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. Steeds vaker worden zieke dieren naar het asiel gebracht. Heeft dat te maken met de crisis? Dat vragen we aan Dick Nachtegaal van de dierenbescherming zo dadelijk. Maar we gaan eerst even kijken hoe het is vannacht en vanochtend in Gaza. Er zijn weer raketten van Israël ingeslagen, raakte meerdere gebouwen van Hamas, zoals het ministerie van binnenlandse zaken. Daar was eerder vanochtend verslaggever Joris van der Kerkhoff. U kon zijn reportage horen. Uh, Joris, je bent nog steeds in Gaza-stad. Waar op dit moment? Ik ben nu op een basisschool. Uh, basis, uh, uh, sinds afgelopen woensdag is die school uh, dicht. De nieuwe Gaza Boys School. Sinds de oorlog begonnen is, om het maar zo uit te drukken. En sinds gisteren is de school bevolkt met allemaal mensen. die uit het noorden van de stad komen. zo dicht mogelijk tegen de grens met Israël. De Israëlische luchtmacht heeft gisteren flyers over dat gebied uitgegooid, uitgeworpen. waarop stond van je kunt beter dit gebied verlaten. omdat er vannacht wel eens het een en ander zou kunnen gebeuren. Nou, er zijn honderden mensen naar deze school gegaan. Er zijn ook heel veel mensen naar familie in het centrum van de stad gegaan. En de mensen hier wachten nu af tot er een staak het vuren is, of ze weer terug kunnen gaan naar de huizen waar ze dus tot voor gisteren woonden. Jij was ook bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, hè? mensen die eerder hebben geluisterd konden dat horen. Vertel nog eens, wat, wat trof je daar aan? Ik, ik zag daar voornamelijk een, een gebouw wat er ooit uh, geweest was. Ik, ik denk dat het twee verdiepingen was die uh, volledig uh, ingezakt zijn aan alle kanten. En waar het, het is vannacht om half twee uh, gebeurd, waar het nu nog steeds uh, aan, het, uh, aan het roken is. En die rook die is een beetje onduidelijk waar die naartoe gaat. Het vuur wat eronder zit nog ergens, dat smult, toch nog uh, allerlei uh, kanten op. Uh, boekhandel eromheen, uh, een, uh, iemand die uh, een, uh, een reiswinkel heeft, uh, een, een, een, een motorzaak een autozaak eh, waarin dan uiteindelijk ook nog één auto staat die het behalve het gras uh, volledig uh, gehaald heeft. Die er nog helemaal goed uh, uitziet. Maar de auto's die dan op de plek staan waar het uh, gebouw stond... die zijn dan volledig zwart of, zoals het er nu uitziet, grijs uh, geblakerd. Toen ik er een, uh, een uur geleden was... dan was ook nog de hele weg bezaaid uh, met stenen en met glas. En toen ik er een kwartiertje geleden nog eens uh, ging kijken... toen was die weg al uh, volledig uh, geveegd. En uh, de mensen die daar aan de kant wonen... hadden het verhaal te vertellen over wat er dan... Gebeurt, is dat er binnen twee minuten tien raketten achter elkaar zijn afgevuurd... en op dat gebouw terecht zijn gekomen. Het gebouw waar normaal mensen terecht kunnen als ze een paspoort... of in ieder geval een bewijs willen om te gaan reizen, bijvoorbeeld naar Egypte. En daarom dachten die mensen ook dat het veilig was om daar te wonen. Omdat het bijvoorbeeld een vorige keer in 2009 absoluut niet... Uh, aangevallen is uh, uh, door, uh, door de Israëli. Maar nu dus uh, wel. Ja. Hi, Joris, er gaan ook nog steeds uh, raketten vanuit uh, Gaza richting Israël. Wat kun je ervan zien van het afschieten door Hamas? Uh, van het afschieten zie je soms iets als je uh, uh, een drone in... Het zicht hebt, zo'n zo uh, onbemand vliegtuigje, dat hangt hier ook boven uh, Israël. En daar kun je dan zien, um, uh, als er een, een raket van hier naar Israël gaat, wat daar dan de bewegingen uh, zijn. Uh, de meeste van die raketten die van hieruit naar Israël gaan, die worden tegengehouden of ze worden begeleid... Dat ze ergens in niemands land uh, terechtkomen. of ze worden uit de lucht uh, geschoten. Um, daar, uh, bij het hotel waar ik zit. Uh, daar kun je wel zien. Uh, dat er ook een ruimte is van dan 300 voor het hotel. dat ook van daaruit. omdat er juist uh, die ruimte is. even luisteren hoor. er worden namelijk nog steeds ook hier. Uh, komen er nog wel uh, raketten neer. Nee, dit is denk ik iets anders. Uh, in die ruimte voor het hotel. Eh, kunnen dus ook eh, de mensen van Gaza uiteindelijk hun spullen neerzetten om hun eh, raketten eh, af te vuren. Daar heb ik er vannacht wel een paar van eh, gezien. Eh, misschien hebben ze er veel meer eh, afgevuurd, maar die maken niet zo ontzettend veel herrie. En ik ben niet al die tijd blijven kijken naar, eh, naar het afvuren. Nee, nou, we hebben dat vanochtend al kunnen horen in een van jouw reportages, Joris. En je was gisteren bij een begrafenis van twee zoons en de vader uit één gezin. Hoe was het om daarbij te zijn? Ja, wat, wat ik heel bijzonder vond uh, in de moskee, uh, dat uh, vader en uh, twee zonen dan uh, bij elkaar uh, liggen. En dat ze wel een uh, gek genoeg, uh, vo volledig gehavend gezicht uh, bij, vooral de, de, de, de een, een van de twee zoons trouwens, maar de vader en de andere zoon ook wel, uh, dat ze toch vredig uh, daar lagen. En dan liggen ze midden in de moskee, allemaal mensen uh, daar uh, omheen. En... Uh, er zaten ook mensen omheen die erg boos waren op Israël, daar te plekken in de moskee. Maar op het moment van de begrafenis zelf was een collega van de een man die doodgeschoten is, die heel genuanceerd zei, mag het alsjeblieft afgelopen zijn. Een paar honderd meter verderop is de moskee oproep tot gebed.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 Bijdrage van uh, Joris van der Kerkhoff vanuit Gaza was dat. Uiteraard blijven we u op de hoogte houden de hele dag op deze zender op Radio 1. De beste zender van Nederland, dat u het weet. U kunt ook bijlezen over Gaza en Israël op onze website nos.nl. .no. 13 minuten over 9. Na jaren diensten hebben gedaan als partieschip in de Antwerpse haven... komt de legendarische Noordernij weer terug naar Nederland. Radioliefhebbers weten dan meteen dat het gaat om het piratenschip van Radio Veronica. Van 1964 tot 1974 lag het op de Noordzee een daar illegaal muziekprogramma's uit. Het schip is nu opgekocht door een investeerder en krijgt een nieuwe bestemming. En vandaag komt het weer aan in Nederland. Jeroen de Jager, onze verslaggever, stapte vanochtend vroeg alvast aan boord. Je moet het wel weten te vinden hier hoor. Je moet het inderdaad weten, het is goed verstopt allemaal. Maar dat staat allemaal wel een beetje bij de, de, de, de symboliek ook van het schip. Hè? De geheimhouding, de geheimzinnigheid en zo. Dat is leuk. Is dat zo? Zit daar geheimzinnigheid rond? Ja, dat is altijd een beetje met die piratenschepen geweest. Het was natuurlijk toch een beetje een zweem van: kan het nou wel of kan het nou niet? We lopen hier op een uh, steiger, aanlegstijger in de Willeminahaven in Dordrecht met Erik de Zwart. Mediaondernemer. Mogen wij aan boord komen? Nou, we zijn aan boord. Klein trappetje op. En nou, leuk dat meteen het geluid van een aggregaatje natuurlijk klinkt. Want op zo'n schip heb je geen stroom. Dat moet je natuurlijk op de een of andere manier maken. Nou, het mooie van de Noorderney is, dat weten weinig mensen, dit was een stoomschip. Het is in 1949 gebouwd in Duitsland als een IJsland-trawler. Dus hij was bestemd om te vissen in de wateren rondom IJsland. Dus hij moest ook een beetje steviger zijn om af en toe een ijsschotsje te kunnen raken. Ja. En dit schip, en dat is ook denk ik de enige reden waarom die er überhaupt nog zo bij ligt, uh, is gemaakt van uh, omgesmolte kanonnen lopen. En, toen en was op een gegeven moment inderdaad uh, van 64 tot 74 het Veronica schip geworden ja. op de Noordzee. U heeft daar nooit op gewerkt hè? Nee, ik heb er wel naar geluisterd. Ja. Uh, en uh, Ik heb op een ander schip gezeten, dat was in de complete illegaliteit, dat was de Mi Amigo. En die lag in de Teemsmonding uh, uiteindelijk in 1979. En die is begin 1980, zo rond die tijd, is die uh, naar de kelder gegaan. Wat wil u met dit schip? Waarom is het terug in Nederland? Nou, het is terug in Nederland omdat het natuurlijk een symbolische waarde heeft. En dat, dat mooie verhaal over het piratenverleden is natuurlijk niet alleen voor mensen van onze leeftijd. En dat je met je tijd mee moet gaan, dat is ook duidelijk. Maar daarom zou dit, je ziet ook, we staan wat hoog. Uh, normaal gesproken heb je een regeling en dan ga je naar beneden. Ja. Uh, hier is het uh, in feite, het dek is verhoogd zodat er meer ruimte is aan de binnenkant van het schip. En dat betekent dat het ook een prachtig platform kan zijn voor... Ja, radio, televisie voor stand-up comedians, voor uh, popmuziek of wat dan ook. Het is wel een complete ruimte. U wil hier een theater van maken? Een nou, radio-televisie uh, Ja, dat soort dingen kun je hier allemaal mee maken, Jan. En dat gaan we gewoon uh, ook doen. Dat en is waar, waar doen. komt het te liggen? Het gaat nu eerst naar Amsterdam voor een uh, grote inspectiebeurt aan de buitenkant. En vervolgens gaat het naar Groningen en dan zal de binnenkant uh, aangepast worden. Ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe het er binnen uitziet. En dat weet ik ook niet. Misschien even naar binnen gaan. Even kijken hoe het ja. eruit ziet van binnen. Dat was een hele goede zaterdagmiddag. Dit is Veronica op de 538 meter. En deze t e r o n i c a Radio Veronica Dit is uh, de, het ruimte van de zoon. Vroeger... Uh, hier zie je dat het een partieschip is geweest. Ja, he? Barretje erin. Heel duidelijk. Heel duidelijk. Uh, mooi hout, hè? Ja, grappig is dat, hè? He? Dit heet Retro. En die studio's die zaten hier gewoon op dit in niveau. Midden, in het midden. Hier waar de bar nu staat. En hier moet dan ergens in het midden... Moet die zenderkamer gestaan hebben met daarnaast meteen daarnaast de geluidsstudio, de eindstudio, de ja. energiekstudio. Als we dit hier zo zien, deze inrichting, dit barretje, deze retrosfeer. Wat gaat er allemaal gebeuren hier van binnen? Is er al een plan voor? Je ziet, het is 50 meter lang, 8 meter breed. Je kunt hier meer mee doen dan je zo op het eerste gezicht zou denken met zo'n schip. Het is best groot. Ja. Als partyschip, zoals het hier, als een soort bruine kroeg ligt, de dobberen. Denk ik niet dat het, uh, dat het een echt een groot succes zal zijn. Maar ik denk dat als je het aanpast aan de huidige tijd... en, uh, en, en je probeert er een, uh, moderne, een, jasje. een moderne jasje aan uh, omheen te hangen... en uh, dan denk ik dat er wel wat van te maken valt. Ja hoor, zeker weten. En dan krijgen we dat tuentje weer van vroeger te horen. Ja, zeker. Ik heb een ander tuntje. Hoe reageren de buurs op het uitblijven van een akkoord over Griekenland? Horen we straks van André Meijnenmaarder. Verkeersinformatie bij de AVB Natuurlijk, Dennis Mooij. Er staan nog drie files, Marcel. Op de A1 richting Amsterdam. Tussen Naarden en het knooppunt Muidenberg, 3 kilometer. En 10 kilometer op de A6 vanuit Leestad naar Muiden. Tussen Almere stad en datzelfde knopend Muidenberg. Het komt er een ongeluk, maar de weg is zojuist weer vrijgegeven. Op de A9 ook maar Amstelveen. Tussen knopend Rottepolderplein en het knopend Raasdorp nog 3 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Eerst nog eventjes naar de Alblasserwaard, Goeree-Overflakke en Schagen. Die mogen alweer vandaag stemmen. Maar Remmers ziet al een hele ochtend dat het bepaald niet stormloopt, hè? Nee. Nou ja, de, het, ik hoor net dat de verwachting is dat in de kleine kernen... Schagen bestaat, wordt heringedeeld, 15 kernen, kleinere dorpen. We waren vanochtend in Petten. Dat daar flink... Uh, toch wel een, een hogere opkomst wordt verwacht. En dat ze in Schagen denken. maar komt wel goed. Want Schagen wordt ook, het, het wordt ook de gemeente Schagen. VVD en Partij van de Arbeid zijn hier de grootste momenteel. CDA, nou ja, alle landelijke partijen staan er wel zo ongeveer op. Maar je hebt hier bijvoorbeeld ook nog de vereniging Seniorenpartij Schagen. DNA. Gaat het hele week geloven. Maar hier staat het voor duurzaam natuurlijk alternatief. Uh, maar wat dacht je bijvoorbeeld van Jong en Sterke Schagen? De Yes. Kortom, dat zijn uh, ja, zo'n beetje alle partijen die hier uh, aan, uh, aan meedoen. Uh, en we gaan eens dus even gauw de microfoon richting het stembureau richten... want er komt net weer een mevrouw aanlopen. Ja, maar 0653. Dat klopt, ja. Krijgt u een stembiljet? Ja, sinds half acht vanochtend open. Opkomst is nog niet zo heel hoog in Schagen... Maar wel deze mevrouw in ieder geval. De vraag is natuurlijk, ja, heeft nou, uh, want daar zijn we een beetje nieuwsgierig ja. naar, hebben de landelijke perikelen tussen Partij van de Arbeid en VVD en het nieuwe kabinet nog een rol gespeeld bij uw huidige keuze? Nou, dat speelt ook mee, maar dat waren toch niet mijn partijen. Oké, okay, ja. Dus dat is sowieso stem dat ik daar niet op wil. Nee. Of speelden lokale belangen een grotere rol? Uh, zeker. Ja. ja. stem uitgebracht ook? Ook. Ik ben Doe heel je... veel overhaald. Ja? Uh, <laughs> Bent u overgehaald? Ja. Ik had wel dezelfde partij, maar overgehaald door iemand die daarop stond, zeg maar. Ja, want je kent iedereen elkaar nog wel. Uh, niet, nee, want het is nu van de Harenkarspel en de zijpen. dus je kent... Uh... Nee, nee. Je... Het zou kunnen dat je een paar mensen kende, ja. maar echt de motivatie, ja. Daar, uh... Want daar zijn wij natuurlijk wel benieuwd naar of de VVD uh, nog afgestraft wordt... samen met de Partij van de Arbeid Ik, uh... voor de moeizame start van het kabinet. Ik denk het wel. Ja, toch? Ja. Want, Want uh, we hadden net uh, meneer De Groot van de VVD, lijst 1, die zei nee... Ja, zeker wel. Ja. Ja, ja, ja, ja. Ik hou hem een beetje in het midden. <laughs> Oké. Okay. Begrijp... Nou, u bent niet, u hebt een plicht gedaan, zie ik. En een beetje op je snelheid letten. Ja, maar dat komt omdat we natuurlijk ook razendsnel van Petten naar Schagen moesten. Want nu staan we dus in de Magnushof-verpleeghuis. Veel ouderen hier die een stem uitbrengen. En hier is ook Hans Duin, directeur van de Schager-courant. Uh, ja. Ik hoorde de lijsttrekker van de VVD zeggen... dat de landelijke prikkelen niet zo'n rol mee zullen spelen. Ze verwachten geen afstraffing. Maar de eerste de beste stemmers die hier hun biljet in de bus doen... zeggen van wel. Ik verwacht dat het meespeelt, wat ik hoor van de mensen. Maar vanavond na negen uur zal het duidelijk worden. Ja, ik geloof dat om één uur verwachten ze alle stemmen geteld uh, uh, te hebben. Uh, de herindeling zelf, speelt dat nog een belangrijke rol? Is dat nog een issue eigenlijk? Ik dacht van niet. Maar mensen die in het veld zijn, die in de kleine dorp komen zeggen dat het wel degelijk meespeelt. En we weten eigenlijk niet op welke manier... of mensen dan niet te stemmen gaan... of ja. luist, juist op de lokale partijen stemmen. Ja. Maar da, ik wil het niet helemaal uitsluiten. Nee. Het is uh, alles bij elkaar buitengewoon ongewis... door de landelijke ontwikkelingen, door de nieuwe partijen. Dus het zijn eigenlijk hele spannende verkiezingen. Ik ben benieuwd of Den Haag... Ook een beetje gaat kijken naar Schagen? Den Haag gaat zeker uh, kijken naar Schagen. Dat zie je aan de, de lijsttrekkers die hier geweest zijn. Behalve Rutte zijn ze dat allemaal geweest. Uh, uh, Samson is hier geweest, Buma is geweest, uh, GroenLinks, et cetera. Dus ik. Uh, is hier zelfs aan middag en aan avond geweest. Dus ik denk dat uh, Den Haag er heel veel belangstelling voor geeft. En ondertussen komt er weer iemand aangelopen. Hoe, hoe, hoe is de stand op dit moment? U bent aan het turven. Ja, de stand is nu uh, 68 mensen. Is dat veel voor dit tijdstip? Nee, het is eigenlijk veel te weinig. Ja? Ja, zonde ja. <laughs> Ik was er al een beetje bang voor. Want ja, de mensen zijn een beetje stemmoe, ben ik ja. bang. Het is te kort op elkaar misschien? Ja, ook dat. Maar ze hebben ook een beetje de indruk... dat het allemaal wel niet zal helpen. Nou ah ja, dat hoor je natuurlijk al vaker. Goed, nou, ik, we zijn razend benieuwd. Om één uur wordt hier, zoals gezegd, uitslag verwacht. En ook in Goeré overflakkei en in de Alblasserwaard. Daar gaan ze vandaag dus inderdaad naar de stembus. En ja, ik denk dat Den Haag toch inderdaad wel zal gaan kijken... wat er voor uitslag uit zal gaan rollen. Wij pakken in en, uh, nou, wat ons betreft... ondertussen zijn we ook nog gefilmd door Schagen FM. Allemaal verkiezingsuitzendingen <tie> maken <ze> ervan. Um, <tie> ja... Schaag FM en dan TV. Uh, Nou, We zullen zien uh, of, uh, of de Haagse partikelen hun schaduw zullen werpen over de verkiezingen... zoals ze hier in de regio in de kop van noord hebben plaatsgevonden. Ga naar de financiële markten, want we zijn wel benieuwd hoe die hebben gereageerd... op het afgebroken overleg van de ministers van Financiën van de eurolanden over Griekenland. Het overleg werd afgelopen nacht zonder opgave van reden doorgeschoven naar de volgende week. Duitse minister Schäuble wil alleen kwijt dat het gecompliceerd is en dat er nog geen oplossing is gevonden. Economie-redacteur André Meijne, maar André, is dat een teleurstelling voor de markt? Nou ja, in zoverre natuurlijk dat men weet dat het een ongelooflijk complex ligt en dat de oplossingen niet voor de hand liggen. Uh, maar men had wel een beetje op gehoopt en gedacht en gerekend... dat met al die uh, onderzoeken van de voorbije maanden van de Trojka... de Europese Unie, de Europese Commissie en het IMF uh, naar Griekenland... en de, de voortzettingen die in Griekenland gemaakt worden... er is zoveel over en weer gepraat en ja. geschoven... dat ik zou denken, daar nou, komt nou eindelijk wel een oplossing uit. Het wordt ook wel eens tijd, hè? Het wordt ook wel een keer meer dan tijd. Uh, en Griekenland heeft dat geld ook hard nodig. Maar ja, blijkbaar is het nog gecompliceerder dan men eigenlijk dacht of hoopt. En het heeft alles natuurlijk te maken met uh, het feit dat de Grieken uh, meer tijd nodig hebben. Er wordt meer geduld, een coulantie gevraagd met de Grieken. En dat kost tijd en dat kost geld. En dat geld hebben of willen landen eigenlijk niet zo makkelijk meer geven. Plus nog een keer dat het allemaal... Uh, nou bijvoorbeeld uh, gecompliceerd is geworden door bijvoorbeeld de uh, mededeling van Moody's, de kredietbeoordelaar gisteren, of eergisteren, dat de kredietwaardigheid van Frankrijk is afgewaardeerd van een triple E, dus de hoogste status, naar een trapje laag, naar AA1. En dat heeft weer gevolgen voor de, bijvoorbeeld de pot waaruit de Grieken betaald moeten gaan worden, want die heeft een bepaalde rating. Die was nog hoog doordat een aantal grote landen als Frankrijk en Duitsland uh, nog die triple E hadden. Eentje is dus kwijt en dat betekent dus dat de kredietwaardigheid... van dat noodfonds wellicht omlaag gaat. En dat andere landen dus misschien extra geld moeten gaan bijstorten. Nou, dat speelt er waarschijnlijk allemaal mee in de hoofden... en de berekeningen van de minister van Financiën aan tafel. Ondertussen kijken de markten dus met die, naar die onzekerheid... en denken bij zichzelf... Nou, uh, veel beter worden wij hier niet van. En daarom zie je ook teruglopende koersen van uh, enkele tiende van de procent... op de belangrijkste Europese beurzen. Nou, jij stipt Frankrijk al even aan. Dat is toch een van de andere probleemkinderen in Europa. Dat zien we ook een beetje bij Randstad. Hè? Uh, schuldencrisis raakt ook het uitzendconcern. Ja, absoluut. Uh, Randstad die meldt zelfs dat uh, het is een tussentijds handelsbericht... waarmee ze eigenlijk willen aangeven dat, we, dat ze veranderingen zien... in omzet en winst die anders uh, zijn of afwijken... van hetgeen wat ze eerder hadden aangegeven. Zij zien een verdere verslechtering. En met name dan ze constateren zij in Duitsland en in Frankrijk... Op de benen. Daar gaat de arbeidsmarkt hard achteruit. 9% in Duitsland en 14% zelfs in Frankrijk. En dat heeft alles te maken ook met de cijfers die we bijvoorbeeld vorige week ook zagen over de economische groei in de grote lidstaten van Europa. Dat ook Frankrijk en Duitsland met moeite nog het hoofd boven water houden, een heel klein plusje eruit slepen. Ja, en dat heeft gewoon gevolgen. De economische groei of teruglopen daarvan. Voor de bedrijvigheid en dus ook voor de vraag naar personeel. En Randstad die voorop loopt. Dit gaat om de vraag naar personeel, of juist het niet eh, behoefte, geen behoefte aan personeel. Eh, die voelen dat als eerste van de Economie aantrekt dan wel terugloopt. Nou, en ze zeggen dus, wij zien dus een verdere terugloop. Adecco, dat is de nummer 1 in de wereld, de randzater nummer twee, die had twee weken geleden al aangegeven dat zij pas een verbetering van de arbeidsmarkt in Europa verwachten, eind 2013, begin 2014, dus meer dan nog, nog, nog een jaar geduld hebben met elkaar. En dat heeft alles te maken met de schuldencrisis en de economische malaise. Goed, duidelijk. Dankjewel voor uh, jouw blik op de beurzen. André Meijnenma, economie-redacteur. Dieren die naar het asiel worden gebracht, verkeren in een steeds slechtere gezondheid. Daarmee krijgen de vaak de doktersrekening ook gepresenteerd. Tik Nachtegaal van de dierenbescherming. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar zit het erin dat die dieren zo slecht van gezondheid zijn? Uh, wat, wij, uh, wat wij signaleren is dat uh, uh, mensen moeite hebben... met uh, het betalen van uh, de kosten voor, uh, voor de huisdieren. En als het dier dan ook nog eens een keertje uh, ziek wordt... Uh, dan uh, is dat soms de druppel die de emmer doet overlopen. En dan uh, uh, wordt er gewacht of uh, uh, gekozen... om niet uh, naar de dierenarts te gaan met het zieke dier... Um, en op het moment dat ze dan helemaal uh, uh, niet meer voor het dier kunnen zorgen en het dier bijvoorbeeld aanbieden of dumpen bij een asiel, dan is dat dier uh, uh, in een aanmerkelijk slechtere conditie dan uh, we uit uh, voorgaande jaren de uh, situatie kennen. Ja, en u zegt eigenlijk dat het heeft, heeft het één op één te maken met de crisis, denkt u? Dat mensen daar op dat soort uitgaven bezuinigen? Nou, het valt wel op dat het uh, sinds de crisis zeg maar, toenemend uh, in een steeds grotere aantallen volkomt. Dus op die manier uh, is er wel duidelijk. Uh, en je ziet, je ziet ook signalen gewoon van mensen die, uh, die als reden opgeven: van, ja, dat kan ik niet meer betalen. Uh, en Er uh, is ja, dus, dus duidelijk een, een, een koppeling te maken tussen het, uh, het steeds slechter gaan van, uh, van de economie en, uh, ja. en deze kosten niet meer kunnen betalen. Maar dan gaat het om, om echt zieke dieren of om dieren die pootjes gebroken hebben? Of dat, dan worden de kosten is... pas echt uh, stijgen ja. echt flink voor, voor dierenbezitters. Nou, Precies, het, is, het gaat echt om uh, en, en omdat mensen dus uh, langer uh, wachten of zelfs helemaal niet kiezen voor behandeling van misschien in eerste instantie kleinere kwaaltjes, ja, precies. Uh, worden die steeds erger. En op het moment dat het dan uh, ja echt niet langer kan, dan is het al zo ver heen dat het echt inderdaad om, uh, om de kostbare uh, zaken gaat. En uh, ja, als dan uh, als die er de zieke bij het asiel komen, dan uh, worden die natuurlijk meteen uh, in behandeling genomen. Mm -hmm. Maar dat brengt natuurlijk inderdaad wel de nodige uh, financiële lasten... weer bij de asiels uh, met zich mee. Hmm. En Constateert u dit nu uh, sinds het aantreden van het nieuwe kabinet... of is dat al langer aan de gang? Nee, dit is, uh, dit is echt wel wat langer uh, aan de gang. Alleen de, de, de, de laat, het laatste half jaar uh, is het eigenlijk uh, steeds, uh, steeds duidelijker. En komt het steeds meer voor. En uh, uh, met name in een aantal regio's uh, valt het, uh, valt het uh, nog meer op dan, uh, dan, uh, dan elders. Dat, uh, ja, dat het steeds meer... Uh, ziekere dieren zijn of slechtere conditie. En als mensen die dieren komen brengen... Hè, um, vertellen ze dan eerlijk dat dat is... omdat ze de rekening niet willen betalen... of verzinnen ze een smoes? Uh, nou... Het is zelfs zo dat de dieren stiekem bij het asiel worden achtergelaten. Oh. Dus dan wordt de eigenaar niet achterhalen en uh, wordt dan niet gesproken. En er zijn ook mensen die gewoon inderdaad eerlijk aangeven van uh, met pijn in mijn hart, maar ik kan er niet langer voor zorgen. En dan breng ik hem liever hier, wat dan uiteindelijk nog uh, beter is dan, uh, dan er, er, ergens maar neerzetten. Hmm. Nou, dat is de dat de... iemand met een, een barmhartige hart hem opvangt. Ja, dat is de vraag natuurlijk, meneer Nachtegaal, of dat beter is. Want hoe gaan asielers daarmee om dan? En is dat vol te houden? Want die moeten dan al die doktersrekeningen, behandelingen gaan betalen. Ja, nou, daar zit ook wel degelijk een, een probleem. Uh, natuurlijk uh, gaat voor, voor, voor de asielen en voor de dierenbescherming... het uh, dierenwelzijn staat voorop. We dus, zullen uh, altijd tot het uiterste gaan om, uh, om de dieren op te vangen... en een goede behandeling te geven... Maar het is natuurlijk wel zo dat, het, dat de dierenbescherming... en daarmee ook de dieren puur afhankelijk zijn van leden, donaties en giften. Ja, dus dat, er wel, dus uh, dat we wel alert moeten blijven dat die kosten niet, uh, niet uh, zo hoog worden... dat we op een gegeven moment die zorg niet meer kunnen verzorgen. En vandaar dat ook uh, zo'n signaal op een gegeven moment naar buiten toe komt. Uh, van uh, We moeten daar toch uh, met z'n allen alert op zijn... en kijken of we, daar, uh, of we kunnen voorkomen dat het zover komt. Goed. Ik dacht de gaal van de dierenbescherming. Hartelijk dank voor je uitleg.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 Ook van de collega's de KRO. Carian de Zwart zit naast ons. Ja, Wat heeft zo? De PvdA en de VVD willen dat de pensioenpremies omlaag gaan. Maar de pensioenfondsen voelen daar helemaal niks voor. Uh, straks legt de Pensioenfederatie uit... waarom ze die wens van het kabinet naar zich neer gaan leggen. En Nederlanders hechten aan solidariteit in de zorg... maar geloven niet in sterke schouders dragen de zwaarste lasten. Dat blijkt uit onderzoek dat het uh, Sociaal Cultureel Planbureau... vandaag bekend maakt. En op straat zwaaien naar je vrouw... In sommige Belgische gemeenten is het verboden. Een tijdschrift heeft nu alle merkwaardige mm. Belgische boetes op een rij gezet. En okay. dat is een hele rij geworden. Dat en meer. Straks in Cairo, goedemorgen Nederland. Na het nieuws van half tien met Dorad Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. De minimumleeftijd voor het kopen van tabak wordt waarschijnlijk verhoogd naar 18 jaar. Nu is dat 16. Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid volgt daarmee een advies van drie brancheorganisaties. Die willen een aanscherping van de regels, want roken is volgens hen niet iets voor kinderen. Burgemeester van der Laan van Amsterdam heeft tien gemeenten gevonden... die gedurende een maand de 88 uitgeprocedeerde asielzoekers uit het tentenkamp in zijn stad willen opvangen.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 In de Afghaanse hoofdstad Kabul heeft een man zichzelf opgeblazen. Behalve de terrorist kwamen daarbij twee Afghaanse bewakers om het leven. Twee andere bewakers raakten gewond. Aanslag was in het diplomatieke district van Kabul. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Karel Johan de Zwart. Pensioenfondsen vertikken het om de premies te verlagen. Italië stopt geld liever in wederopbouw dan de preventie van rampen. Nederlanders hechten aan solidariteit in de zorg... maar geloven niet in sterke schouders dragen de zwaarste lasten. En het ochtentumeur van Koos Postema. Het is twee minuten over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Sander Bartling is vanochtend in Elburg... Het kabinet wil hard optreden tegen polygamie, gedwongen huwelijken en neven- en nichtenhuwelijken. Zo direct horen we wat die neven en nichten daarvan vinden. U kunt ons volgen op Twitter, hashtag GML Radio en reacties en vragen kunt u kwijt via de mail. Goedemorgen -nederland De pensioenfondsen gaan de premies niet verlagen. Het nieuwe kabinet verlaagde de aftrekbaarheid van de pensioenopbouw... en ging ervan uit dat de pensioenfondsen daarop zouden reageren... met een verlaging van de premies. Gerard Riemen, directeur van de Pensioenfederatie... de koepel van pensioenfondsen. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom volgt hij die redenatie van het kabinet niet? Het is niet zo vanzelfsprekend als het kabinet zegt. Uh, het is dus ook niet gezegd dat we ze per definitie niet verlagen, de premies. Wat we zeggen is: van, wacht even, dit is geen automatisme. Een pensioenfondsbestuur moet alle belangen van iedereen afwegen. En als u ziet dat er heel veel pensioenfondsen zijn die op dit moment financiële in de problemen zitten, dat er fondsen zijn die moeten korten bij gepensioneerden en bij actieve deelnemers. Ja dan moet een pensioenfondsbestuur zich de vraag stellen... is het in die situatie dan wel zo logisch dat je de premie gaat verlagen... wat veelal wordt gezien als een gunst voor de werkgever. Ja. Dus wat wij zeggen, daar is discussie over. Dan moet je naar kijken en je moet die belangen afwegen... en dan moet je tot een evenwichtig besluit komen. Ja, en tot dat evenwichtige besluit bent u nog niet gekomen, of...? Ieder pensioenfondsbestuur moet dat besluit zelf nemen. Ja. Maar u kunt zich ook voorstellen dat een pensioenfonds... in datzelfde regeerakkoord staat bijvoorbeeld... dat het nabestaande pensioen, de ANW, wordt, verder wordt uitgekleed. Het kan dus zijn dat een pensioenfondsbestuur zegt... nee, we laten die premie op pijl. en we gaan ja. streven naar een beter nabestaande pensioen. Dat kan. Ja. Nou is in het regeerakkoord opgenomen... dat uh, de fiscale vrijstelling van die pensioenopbouwen opbouwen... Uh, wordt verlaagd van 2,25 naar 1,75 procent... Wat zal het effect van, de verlaging, van die verlaging door het kabinet eigenlijk zijn dan? Als die premie hetzelfde blijft of in ieder geval niet omlaag gaat? Als de premie hetzelfde blijft... Uh, dan zullen het pensioenfonds toch hun regeling moeten aanpassen. En dat de effect daarvan is voor de mensen die nu jong zijn... die nu 25, 30 zijn... dat ze naar de toekomst toe een veel lager pensioen kunnen opbouwen... dan dat uh, hun voorgangers kunnen opbouwen. Waarom? Want die, nou, die, die premie dus gaat niet omlaag? Nee, maar die premie wordt dan gebruikt... Om bijvoorbeeld een beter nabestaande pensioen te krijgen. Of die premie wordt gebruikt om de tekorten in het pensioenfonds weg te werken. Of de premie wordt gebruikt om, om het de meer vet op de botten te krijgen bij het pensioenfonds... dus om de buffer weer op te bouwen. Dat zijn allemaal dingen waar je de premie voor kunt gebruiken. Die overigens dan ook wel weer ten goede kunnen komen aan diezelfde jongeren. Want als het pensioenfonds een hogere buffer heeft en er is dan een tegenslag... Ja. Hè, dan, dan hoef je minder snel uh, weer te gaan korten... of hoef je minder snel uh, de indexatie, dus het aanpassen aan de prijsstijgingen, achterwege te laten. Maar tegelijkertijd houdt het wel in dat de basisregeling... Ja voor de jongeren wordt vele malen slechter. Die gaan er ongeveer zo'n 20 tot 30 procent op achteruit... ten opzichte van de mensen die nu met pensioen kunnen. Is het gewoon, als ik nou even heel simpel redeneer... is het niet gewoon uh, uh, uh, een beetje dom van het kabinet... Om, want ja, uh, we weten, de pensioenfondsen hebben het moeilijk... Ja. de premies gaan, heus niet omlaag. Dat, wat, wat is dat voor naïeve gedachten? Nou, kijk, het, het, het kabinet doet niet dom. Maar je kan wel zeggen dat er sprake is van, een, van wat ik noem een wat kortzichtig beleid. Uh, men denkt even heel snel uh, heel veel geld binnen te halen. 2,5 miljard euro boekt men hiervoor in. Belastinggeld, hè, eigenlijk? Belastinggeld. Het, de aftrekbaarheid wordt minder. Precies. Dat belastinggeld zou men anders uh, over 30, 40 jaar ook krijgen. Dus het is, uh, ook dat is als het gaat over toekomstbestendigheid is het niet zo slim. En het, men heeft die maatregel ja, toch in de beslotenheid van daar een beetje in het katshuis genomen. Zonder eens even om ze heen te kijken van ja, wat zal er nou in de praktijk gebeuren. Hé, hey, waar heb ik dit eerder gehoord? Ja, ja. Wat zijn de gevolgen van wat we hier afspreken? Ja. Daar is niet goed naar gekeken volgens u? Uh, daar is in ieder geval niet, niet, niet goed over nagedacht. En er is ook het gesprek niet over aangegaan met degene die daarover gaan. Nee. Het zijn de sociale partners die gaan over de pensioenregeling. En het zijn de pensioenfondsbesturen die gaan over de premie. Ja. En wij hebben gelukkig een toezichthouder En die houdt ons heel scherp. En die, die zegt die premie moet in ieder geval kostendekkend zijn. En die zegt ook van je moet als bestuur, moet je de belangen van iedereen goed afwegen. Sterker nog, je kunt nog even, als je verder redeneert... is de maatregel eigenlijk contraproductief. Het tegengestelde wordt bereikt. Want in plaats van een uh, verruiming van het bestuur besteedbaar inkomen, hè, waar het kabinet dan op rekende... als de premie inderdaad omlaag zou gaan, wat dus niet gebeurt... wordt het besteedbaar inkomen nu juist kleiner. Want ook de aftrekbaarheid wordt aangepakt. Dus aan twee kanten uh, leveren we in. Ja, maar met dit verschil, dat, dat die premie, uh, als het gaat over uh, inleveren voor wat je ziet op je loonstrookje, verandert het dus niet zoveel. Ja. Uh, maar het is met name dan wat je ziet wat je in de toekomst ermee kunt. Hè? Dus even voor alle duidelijkheid, die premie, die zie je nu op je loonstrookje terug, daar hoef je nu geen belasting over te betalen. Mm -hmm. dat daar verandert dus niks aan met de plannen van dit kabinet. Stel de premie blijft gelijk, dan verandert daar ook niks aan. Uh, alleen degene die de pensioen opbouwt, gaat minder pensioen opbouwen... en dat voelt hij op het moment dat hij met pensioen gaat. Mm -hmm. ja. U heeft bij de presentatie trouwens van het regeerakkoord uh, al aangegeven... tegen die verlaging van die fiscale opbouw te zijn. Hè? Verdien je aftrekbaarheid, daar hebben we het dan over dus ook. Ja. Uh, Maar het kabinet vindt die maatregel juist nodig... omdat we vergrijzen, het pensioen wordt te duur. Zit daar dan helemaal niks in, meneer Redeneren? Nee, ik, ik, ik, ik, nogmaals, het is kortzichtig beleid. Uh, immers, uh, uh, wat, je, wat je gaat doen is mensen nu uh, minder pensioen kunnen laten opbouwen, waardoor die in de toekomst minder belastingen krijgen. Het is ook een oneerlijk beleid, want de gemeenten die nu met pensioen zijn, die merken daar niets van, terwijl dat iemand die nu 25, 30 is, de volle rekening betaalt. Nou, dat in de combinatie mm -hmm. dat pensioenfonds toch al een zwaar, zwaar weer zitten, is het in mijn ogen ja, uh, een maatregel die voor, voor het kabinet, eventjes lekker voert, omdat je op korte termijn even 2 jaar Een en enorme klap ja. Het is, Maar het is dus de kortzichtigheid. Want uiteindelijk eh, is het niets anders dan geld van de toekomst naar na nu halen. Ja. Kortom, uh, het kabinet is naïef. Uh, en iets te makkelijk. Het, het is te makkelijk, ja. Het is te makkelijk. Hartelijk dank, Gerard Riemen, directeur van de Pensioenfederatie. De koepel van pensioenfondsen. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen wij een vraag naar aanleiding van nieuws dat u in het bijzonder interesseert. Spanje biedt mensen die een huis van 160.000 euro of meer kopen ook een verblijfsvergunning aan. Krijgen die mensen daarmee ook toegang tot de Schengenzone? Evelien Brouwer van de sectie Migrantenrecht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam heeft het antwoord. Als Spanje besluit van ik ga een specifieke groep of het nou arbeidsmigranten zijn of een bepaalde beroepsgroep een, een verblijfsstatus geven, dat ze langer in Spanje mogen blijven, dan is dat het goed recht van Spanje. Dat behoort tot gewoon de nationale wetgeving. Geldt die verblijfsvergunning dan niet ook meteen voor alle andere Schengen-staten, want het is toch allemaal uh, geharmoniseerd? Nee, dat is niet zo. Na zo'n vijf jaar rechtmatig verblijf in Spanje heb je recht om te zeggen van ja, nu wil ik me permanent in Frankrijk of in Nederland of in België. In die zin zou het antwoord zijn, nee. Zo'n verblijfsvergunning wat door Spanje wordt aangegeven... geeft je niet ongelimiteerd, onmiddellijk toegang tot het hele Schengengebied. Zo makkelijk is dat dus niet. Als u een vraag heeft bij het nieuws, kunt u ons mailen... naar goedemorgennederland@kro.nl voor uw vraag van vandaag. Gaan we terug naar Elburg. Daar is Sander Bartling... Was het liefde, mevrouw Gesemi? Ja, ik was verliefd geworden met mijn man. Uh, en uh, dan, uh, na één maand, twee maanden, we hebben getrouwd. <laughs> en wat u betreft ook, wanneer Gesemi? Ja, was liefde, maar ik corrigeer gelijk met mijn vrouw. Dat was uh, over ongeveer twee jaar dat we gingen trouwen. En niet twee maanden. Daar nou, bent u het dan niet overeind? Nou ja, we verloofd geworden. En dan. Uh... Oké, okay, helder, helder. U ziet in elk geval heel gelukkig uit op uw uh, trouwfoto. Ali Ghassemi nog met snor. Die heeft hij nu intussen niet meer. Deze foto is 25 jaar geleden in Iran genomen. En u bent achterneef en achternicht van elkaar. Uh, meneer Ghassemi, um, uh, dat is hier natuurlijk niet gebruikelijk... dat familieleden met elkaar trouwden. Waarom deed u dat wel in Iran? Um, dat heeft te maken met... Uh... Als uh, grotendeel met cultuur. Het is bij ons uh, in de familie tenminste een, een soort cultuur geworden. Uh, mijn ouders zijn uh, nevennicht. Haar ouders zijn nevennicht. En die zijn weer nevennicht van elkaar. En ik heb meerdere mensen... Neef, uh, uh, dat uh, familie uh, huwelijk hebben gehad. En dan ook... Uh, Mede omdat de, in Iran is het moeilijk om een uh, vreemde meisje zo uh, tegen te komen... en uh, een relatie op te bouwen Me, uh, vanwege de, het beleid van de regering... die meisjes en jongens altijd uh, apart houdt. Dus neven- en nichtenhuwelijken in Iran zijn meestal gewoon liefdeshuwelijken, geen gedwongen huwelijken? Tegenwoordig, ja, is meestal uh, liefde, ja. De reden dat ik het vraag is dat het kabinet neven en nichtenhuwelijken wil verbieden. Uh, het gaat het kabinet om de huwelijksdwang, die wil Rutte 2 uh, tegengaan. Uh, ze willen ook polygamie gedwongen huwelijken verbieden. Uh, neven en nicht de worden daarmee in één adem genoemd. Wat vindt u daarvan? Uh, neven en niet. Um, dat vind ik raar. Ik, ik, ik zou het niet weten waarom ze willen dat uh, verbieden. Misschien omdat er sprake zou zijn van een uh, uh, van uithoevelijken, dus van een gedwongen uh, neven-nichtoevelijk. En dan ben ik benieuwd hoe ze dat willen gaan controleren. Ja, want dat kan niet? Ik denk niet. Het enige wat ik me kan voorstellen is dat ze uh, echt nauwe betrekkingen... met het uh, land van herkomst van, van, uh, van man of vrouw hebben of uh, dat zou te doen zijn via bijvoorbeeld lokale gemeenten, een soort uh, verraad. Ja, maar Nederland heeft het contact niet met lokale Iraanse gemeentes... Uh, niet dat ik weet. <laughs> Oké. Okay. Dus nou ja, u zegt eigenlijk. Um, um, uh, zo erg is dat niet. Want meestal zijn die, uh, die huwelijken tussen neef en nichten niet gedwongen. Wordt daar in Nederland wel raar tegen aangekeken? Er is natuurlijk ook altijd een kans van 2 of 3 procent. dat je er kinderen van krijgt met een, met een, met een afwijking. Uh, vond men in Nederland dat raar? Ja, uh, mensen altijd, uh, kijken altijd raar als wij vertellen dat wij neven en nicht zijn. En dan uh, is de eerste vraag is, uh, was dat uithoewelijken? Dan zeggen wij van niet, het was puur liefde. En dan, uh, ik weet dat het uh, Nederlanders zo'n beetje eng of uh, anders kijken naar neven en nicht, vanwege de kans dat uh, zieke kinderen geboren worden worden. Maar uh, in mijn geval is het niet uh, geweest. Ik heb drie uh, kerngezonde uh, kinderen. En daar ben ik blij mee en gelukkig. En uh, wat ik daarbij nog wou zeggen, ik heb jongeren hier meegemaakt, dat als er sprake, wordt van, uh, sprake is van uh, uh, familiehuwelijk, dan gaan ze gelijk denken wat, dat, ze, uh, kinderen, dat ze geen kinderen krijgen of dat ze dode kinderen krijgen. Ik weet niet hoe dat gedachte bij, bij dat soort jeugd is uh, ingedrongen. Oproep aan de politiek dus om zich ietsje meer te verdiepen... in de achtergrond van huwelijksdwang. Meneer en mevrouw Gassemi, gefeliciteerd nog met uw zilveren bruiloft. Oké, okay, dank u wel. Neef en nicht huwelijk, het is niet altijd wat we denken. Vanuit Elburg was dat Sander Bartling. Straks, Italië stopt geld liever in wederopbouw... dan in de preventie van rampen. Maar nu eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag, 2007. Ja, deze dag in 2007 sluit pretpark het land van ooit in Nederland... voor altijd zijn poorten vanwege financiële problemen. Erik-Jan van Echelen is de buurman van het land van ooit... en zag met leden ogen aan dat er pal naast zijn huis... in 1989 een pretpark werd geopend. Ik ben er in 1972 gekomen wonen, dus ik woonde daar al wel geruime tijd. En in die tijd, uh, toen was ik negen jaar oud, toen was het eigenlijk mijn speelterrein. Mijn huis ligt al naast het land van ooit, dat wil zeggen, uh, ja, wat wil zeggen op 20 meter afstand en dan met name aan, aan de achterkant. Nou ja, toen het park kwam, uh, waren er natuurlijk heel veel activiteiten met de inrichting van het park. Met name het Reuzenland, waar ik uh, tegen grenzende. En uh, de, de reus uh, die uh, aan het einde van de Laan der Duizend Stappen stond, uh, die keek recht in mijn tuin. Uh, dus uh, als wij. Uh, ...in de zomer buiten zaten, dan zag ik hem daar staan met het boompje bovenop zijn hoofd. Ik ben alleen bij de opening geweest. Uh, toen werden we uitgenodigd, uh, maar daarna heb ik het eigenlijk nooit meer bezocht. Ja, het was natuurlijk totaal anders uh, dan het oorspronkelijke landgoed. Uh, in het oorspronkelijke landgoed lagen er geen asfaltpaden... Er um, waren er geen vuilnisbakken, uh, waren er geen attracties natuurlijk vooral. De manege is door de familie Terminio bijgebouwd, de koningszaal is natuurlijk uh, gekomen waar vroeger gewoon ja, een stuk natuur was. Het is uh, behoorlijk veranderd uh, door de jaren heen. Ja, die nemen toch iets van je uh, directe omgeving, nemen ze van je af. Ja. Dus ik was er niet echt enthousiast over. Want nu is het ook nog afgesloten. Nu is het, waar het land van nooit vertrokken, maar er staat nog steeds een groot hek omheen. We zitten nu nog steeds in spanning. Want ja, wat gaat er nu gebeuren? Hè? Dat blijft toch een. Uh... Dat blijft de punt. Ja, en zou die reuze er nog staan, Erik Jan van Echelen, de buurman van het land van ooit... dat op deze dag in 2007 definitief de poorten sloot? Vier, vier. Vier, Niente più ti lega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 Via van Paolo Conte. Het is negen minuten voor tien en we blijven in Italië, zeg je dan. Om precies te zijn, het Italiaanse stadje L'Aquila... dat na de aardbeving nog vol lag met lijken... verkneukelden aannemers zich al over de mogelijkheden... om te verdienen aan de wederopbouw. Want iedereen in Italië weet, na rampen komt er geld. Heel veel geld beschikbaar om, eh, om aan de slag te gaan. En om rampen te voorkomen is er daarentegen bijna niks. Hetwig Zeedijk, correspondent in Rome. Goedemorgen. Nou kwam er onlangs een rapport uit... waaruit bleek dat meer dan 80% van Italië... het risico loopt op water- en modderstromen. Nou, in Nederland zou dat verhaal dan onmiddellijk leiden tot een, een delta-plan. In Italië gebeurt er niks, hè? Ja, het was een rapport van de Lega Ambiente, een grote milieuvereniging. Het ging om al het grondgebied in Italië... dat op de een of andere manier risico loopt verwoest te worden. Je moet er ook aardbevingen en vulkaanuitbarstingen bij rekenen dan... Als het alleen gaat over water, overstromingen, dan houdt de minister van Milieu het op 10%. Maar dan nog, dan gaat het om ruim 6.000 gemeenten... die wel eens uh, onder water zouden kunnen lopen. Die weten dat wel, die gemeenten. Uh, voorkomen is beter dan genezen, weet men ook in Italië. Alleen, dat kost bakken voor geld en dat hebben ze niet. Of eigenlijk beter gezegd, dat mogen ze niet uitgeven... vanwege strikte maatregelen van bezuinigen, het stabiliteitspact en zo... Uh, dus ze hebben misschien wel geld in kas, maar ze mogen niet aankomen. Ze zitten een beetje in een uh, moeilijke situatie op dit moment. Ja, terwijl ik dan toch denk, genees is toch altijd nog duurder, uiteindelijk. Ja, eh, dat weet men ook. Maar het verschil is, eh, als er iets gebeurt hier in Italië, dan, eh, ja, dan gaat er een speciaal mechanisme in werking treden dan. Dan komt de burgerbescherming. Dat is een, uh, een apparaat wat rechtstreeks onder het ministerie onder, onder de regering valt. Die hoeven zich niet aan allerlei bureaucratische regeltjes te houden. Vergunningen, wat dan ook. Die krijgen een hele zak geld mee. En die ja. mogen van alles onmiddellijk uh, gaan doen. En dat is het probleem waar die gemeente. Als ze aan uh, voorkomen maatregelen moeten doen... ja, dan heb je met vergunningen te maken, met wetten, met regels, bureaucratie. Uh -huh. uh, dus dat werkt veel langzamer. Ja, en het is financieel interessanter om, uh, nou ja, om het nog maar even in de termen te blijven, om te gaan genezen, want dat, is, ja, dat verschaft werk, uh, daar, daar wordt geld aan verdiend, aan de wederopbouw. Ja, dat is het natuurlijk uh, niet alleen uh, voor de gemeente... maar voor inderdaad ook het bedrijfsleven. Die ondernemers, uh, waarvan je zegt van in Laquila, terwijl de ja. mensen de lijken nog aan het tellen waren... Uh, is er een telefoongesprek afgeluisterd tussen twee ondernemers... die eigenlijk uh, aan het lachen waren in hun vuistje. Maar dat hebben we allemaal kunnen horen op radio en televisie. Van, uh, heb je gezien wat daar gebeurd is in Laquila? Nou, dat uh, snel even aan de slag. Uh, daar gaan we geld verdienen. Dat is het natuurlijk ook, omdat er dan heel snel... Uh, iets uh, van de grond gestampt moet worden. En dan zijn dus de controles uh, een stuk minder uh, strikt. Mm -hmm. En dan is het dus ook wat makkelijker, ook voor de maffia, maar ook voor ondernemers... om op de een of andere manier aan opdrachten te komen. Uh, makkelijker dan op andere normale manieren. Ja, maar ik denk dan toch, uh, uh, als je weer even in de preventieve, uh, op de preventieve manier gaat denken... Uh, het aanleggen van dijken, daar kan de maffia en uh, daar kunnen ondernemers ook aan verdienen. Ja, maar dan gaat het natuurlijk over, lange, over projecten op lange termijn. Uh, daar zitten dan hele strenge controles op. Die ook anti-maffia controles. Uh, dat is, natuurlijk gaat de maffia daar ook tussen zitten. Alle openbare aanbestedingen daar ja. gaat de maffia tussen zitten. Maar als het snel moet gebeuren. En als de burgerbescherming het enige apparaat is waar je mee te maken hebt. En je hebt daar vriendjes zitten. En uh, die zijn gevoelig voor corruptie. Want dat blijkt nu ook weer. Dat in de burgerbescherming een aantal mensen omgekocht zijn. Dan is het veel makkelijker. Je hebt maar met één apparaat te maken, die ook alleen maar aan de regering verantwoording hoeft te leggen. Dat was uh, lange tijd ook Berlusconi, bijvoorbeeld in de, in de tijd van de aardbeving van L'Aquila. Uh, de, de baas van de burgerbescherming was een grote vriend van Berlusconi. Die staat nu terecht in allerlei processen, want er blijkt toch echt van alles mis te zijn gegaan. Corruptie is dan heel mak veel makkelijker dan als je met diverse uh, openbare uh, apparaten te maken hebt en vergunningen. Ja. En je moet langs diverse kantoortjes. Kun je zeggen dat Italië eigenlijk met open ogen op de volgende ramp afstevend? Ja, dat is eigenlijk al tientallen jaren het geval. Elke regering weet dat. Uh, en iedere regering, als er dan zo'n ramp gebeurt... zegt, we moeten uh, aan de slag met voorkomen. Het probleem is, er wordt natuurlijk al lang tijd gebouwd... ook in de buitengebieden... ...voorkomen van bijvoorbeeld nu overstromingen, uh, modderstromingen... ...dat betekent dat je de natuur weer een beetje terug moet geven... ...en je moet dus minder bouwen in die buitengebieden. En ja, je weet natuurlijk voor iedere gemeente, voor iedere lokale provincies, regio's... ...het is veel interessanter om te bouwen dan om te zeggen laten we dit bos maar staan. Ja. Uh, het heeft dan ook met, met politieke voorkeur te maken natuurlijk. Dus ja, men wacht op de volgende ramp en dan komt er wel weer geld vrij voor, uh, voor wederopbouw. Ja. Er moet verdiend worden. Hedwig Cedij, correspondent in Rome. Dankjewel. Wij gaan naar het nieuws van 10 uur. Daarna zijn we bij u terug met. Eh, Nederlanders hechten aan solidariteit in de zorg. maar geloven niet in sterke schouders, dragen de zwaarste lasten. Dat heeft het Sociaal-Cultureel Planbureau onderzocht. Belgen komen in opstand tegen bizarre boetes. Echt heel bizar. En het ochtendumeur van Koos Postema. Hoort u zometeen in KRO, Goedemorgen, Nederland. na de reclame in het journaal van 10 uur met Dorald Meegens. Tot zo. KRO. Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Het is inderdaad heel raar en je bent er gewoon beroerd van. Nieuws van misdaadjournalist Peter R. De Vries. Nu aan de telefoon de vader van Marianne Baukevaarsda. goeiemorgen. goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik krijg het zeer is terug. Baukevaarsda. Ja. Maar daarom is het wel heel schokkend. Onvoorstelbaar. Denk je dit kan niet? Want het is al 13 jaar geleden dat, dat er nooit iets kwam. En nou ineens.